1 uur. NPO Radio 1. Het Govert van Brakel en Margreet Reintjes. Goedemiddag. Zometeen bij ons op de perstribune voormalig tophandballer Lambert Schuurs. Hij is record international en daarnaast ook de vader van voetballer Per en tennister Demi Schuurs. Dat straks. Nu eerst het uitgebreide NOS-journaal met onder andere nieuws over een chemische aanval in Syrië. Het woord is aan Yuri Stubelitski. Verschillende organisaties beschuldigen het Syrische bewinter van een aanval met chemische wapens. Te hebben uitgevoerd op Douma, de laatste stad in Oost-Ghouta die nog in handen is van rebellen. Er zijn inmiddels beelden naar buiten gebracht van mogelijke slachtoffers van de gifgasaanval. Correspondent Marcel van der Steen, Marcel, wat is er bekend over die aanval? Het zou gaan om een aanval met chloorgas op een ziekenhuis in Douma. De Witte Helmen, een hulporganisatie... kwam uh, gistermiddag eigenlijk voor het eerst met dat bericht naar buiten. Inmiddels spreekt ook een oppositieorganisatie... van meer dan 75 doden door verstikking. Waaronder ook veel vrouwen en kinderen. En wanneer je sarin inademt... want dat is het gas dat uh, waarschijnlijk gebruikt is... zorgt dat voor verkramping van de longen en je hart. En daar bezwijk je aan. Um, die aanval zou zijn uitgevoerd... Uh, met een helikopter, die zou een vatbom met Sarin hebben gegooid. En nu komen deze berichten en het videomateriaal van organisaties... die de oppositie steunen. Dus in die zin moet je voorzichtig zijn met die informatie. Maar onder meer nu ook de VN en de Verenigde Staten hebben gereageerd. De VS noemen de situatie zorgelijk. En de VN roepen op tot een staart het vuren. En hoe reageert het Syrische regime daarop? Die ontkent het, noemt de berichten gefabriceerd. Dus eigenlijk hè, fake news... Uh, zegt dat de rebellen de berichten gebruiken... om de opmars van het Syrische leger in Oost-Ghouta... en dus vooral nu in, in Douma te stoppen. Ja, de Syrische president Assad heeft een, een groot deel van Oost-Ghouta weer in handen. Douma dus nog niet. Als dit verhaal klopt, hoe moeten we deze aanval dan zien? Als een poging tot een genadeslag? Ja, zo ziet het er wel uit. Hè. Als het gebruik van gifgas inderdaad hier waar is... dan lijkt dat de laatste zet in een keihard offensief... van de laatste maanden tegen de rebellen in oost -Kuta. Dat hele gebied is weer in handen van het Syrische leger. Behalve dus Douma, laatste deel dat nog niet heroverd is... Assad heeft eerder laten zien dat hij zich met steun van de Russen. door niets laat tegenhouden. Geen staakt-het-vuren van de VN. geen rode lijn van toen Obama nog die dreigde in te grijpen bij gebruik van chemische wapens. Assad zet door en wil oost terug. Dankjewel, correspondent Marcel van der Steen. In de Duitse stad Münster zijn gisteren ook twee Nederlanders gewond geraakt. van wie er één in kritieke toestand verkeert. De Nederlanders werden geschept toen een man met zijn busje op een terras inreed.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 Venezuela maakt een einde aan de grensblokkade van Aruba, Bonaire en Curaçao. Dat heeft minister Blok van Buitenlandse Zaken afgesproken met de regering in Caracas. Het was volgens Blok erg belangrijk dat die blokkade werd opgeheven. Dat is voor de eilanden een groot probleem. Ik heb het er ook uitgebreid over gehad met de premiers van de eilanden tijdens mijn bezoek. En het is voor hen erg belangrijk dat die grens weer open is voor goederen en voor mensen. Het ja, heeft drie maanden geduurd. Wat heeft u kunnen doen om dit probleem op te lossen? We wisten hoe belangrijk het was. Dus voorafgaand aan mijn bezoek heb ik gebeld met mijn Venezolaanse collega. Sindsdien zijn er intensieve diplomatieke contacten geweest. Heb ik ook nauw overleg gehad met de premiers van de landen van het Koninkrijk. En dat heeft er uiteindelijk gelukkig toe geleid dat we gisteren konden besluiten dat de grens weer open gaat. Ja, het, het verwijt was dat de Nederlandse Antillen te weinig deden om smokkel tegen te gaan. Is dat ook zo? We hebben in ieder geval afgesproken dat de aanpak van smokkel echt geïntensiveerd zal worden. Zowel de smokkel van goederen als van mensen. Ja, heeft u niet het ongemakkelijke gevoel voor een politiek karretje gespannen te zijn van president Maduro? Het is ongelooflijk belangrijk dat die blokkade is opgeheven. En eh, voor de landen is het zo cruciaal dat die goederen weer de grens over kunnen. Dat de mensen de grens over kunnen. Dat ik het uiteindelijk heel belangrijk vind dat we het akkoord hebben kunnen sluiten. Ja, maar... Een hoop mensen daar in de regio hebben grote vraagtekens bij het feit dat Maduro zo'n groot probleem maakte van de smokkel die toch relatief klein is. Althans als we vergelijken bij Venezuela, de omvang van het land. Zeker, maar dat is geen reden om niet aan de oplossing van het probleem te werken. En op de eilanden heb ik gehoord hoe knellend het voor hen is dat dat goederen en mensen niet die grens over kunnen. Dus ik ben blij dat we die oplossing hebben kunnen bereiken. Dat was minister Blok in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld.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 In Vlaardingen zijn vannacht drie jongens opgepakt... omdat ze een wapen bij zich zouden hebben. Toen de politie eraan kwam, renden ze weg. Agenten moesten waarschuwingsschoten lossen... en uiteindelijk werden de drie tieners opgepakt. Een van hen had een grote zak munitie voor een balletjespistool bij zich. Premier Rutte, andere leden van het kabinet en mensen uit het bedrijfsleven zijn begonnen aan een handelsreis door China. Nederland hoopt te profiteren van de handelscrisis tussen de VS en China. Werkgeversorganisatie VNO NCW noemt de timing perfect. Het NOS-journaal. De renners zijn alweer een tijdje onderweg voor de klassieker Parijs roubaix Worden een uur geleden Nicky Terpstra, een van de favorieten voor de zegen. Gio Lippens neemt de ploeg van Terpstra Quick Step al het initiatief. Nee, nog niet. Dat laten ze over aan andere ploegen. Onder andere de ploeg van Peter Sagan. Die zojuist even op kop reed. Nee, de, de quickstep-formatie houdt zich voorlopig nog redelijk koest. In de achtervolging op een kopgroep van inmiddels negen man. We hadden er eerst zes. Daar zijn er drie bijgekomen. Opvallendste man trouwens in die kopgroep. Is een man die je er eigenlijk niet verwacht in Parijs, Marc Soler uit Spanje. De winnaar van Parijs. Nice. Een goede klimmer ook. En hij is hier in deze koers. Om alvast wat ervaring op te doen op de kasseien. En dat heeft alles te maken met het feit dat er in de. Tour, de komende Tour de France in juli. Dat er een uh, behoorlijk wat kasseienstroken liggen in de etappe naar Roubaix. En dat betekent dat die renners ook wel eens even willen voelen hoe dat uh, aanvoelt. Soler dus in de kopgroep. Hij is verstandig om in die kopgroep te gaan zitten. Want zometeen krijgen ze de eerste kasseienstrook. De strook in Troisville. En uh, daar gaat hij toch liever met een klein groepje overheen dan met een uh, heel peloton. Toch een klein beetje ervaring opdoen. Een beetje snuiven aan die kasseien. Nu rijdt hij op kop daar in dat uh, kopgroepje. De voorsprong van de 9 de man op de achtervolgers op het hele peloton is 8 minuten en 12 seconden. Dat is 8,5 minuut geweest. Maar vanwege dat rijden van Bora, onder andere de ploeg van Peter Sagan... is die voorsprong dus langzaam iets aan het teruglopen. Maar het is nog ver hoor, nog 174 kilometer. Gio Lippens, dankjewel. FC Utrecht is op jacht naar de vierde plaats van de eredivisie. Maar dan moet de club wel winnen van Aro Den Haag. Ragnar Niemeijer, hoe staat het er nu voor? We spelen nog 10 minuten in de eerste helft. Het staat 0-0 in de zon overgrote, heerlijk warme Galgenwaard. Misschien slaat dat wel een beetje over op het veld. Dat prettige weer, laag baltempo. En Utrecht acteert wat meer, ADO reageert wat meer. Maar je kunt acteren en je kunt acteren met een nou, zwaard in je schoenen. En dat is niet wat Utrecht doet. Het is allemaal wat tam. Het publiek is ook tam, geniet van het zonnetje. We zien eigenlijk nauwelijks kansen. Man van ADO gaat nu voorlangs bij het doel. Van, van David Jensen. Nou, die neemt dan ook weer vrij veel tijd om de bal weer in het spel te brengen. Geen flauw idee waarom, want het zit goed vol. Ik zou zeggen, bieden mensen wat. Dat moet u terecht ook doen. Want het ging vorige week naar een voorsprong. Uiteindelijk met 3-2 onderuit bij Willem II. Toen regende het overigens keihard. Dit is een ander verhaal. Bal is op het middenveld. Kijken of Goppel gelanceerd kan worden. Daar zit van de Madel tussen. Halverwege de helft van FC Utrecht. Hij is de linker verdediger. Een vorige kop door Strieder. Komt u wel gewonnen Emmanuel Son. Die bal gaat alleen maar de hoogte in. Blijft hangen op dat middenveld. Kleiber geeft er eens een uh, roei aan. Dan uh, gaat Van der Streek met het hoofd naar de bal. Komt hij bij Kerk. Zien we een geweldig domme trap van Beugelsdijk. En een slechte aanname van Van der Streek. Nou, dat was ongeveer een samenvatting van de afgelopen 20 minuten. Het is niet goed. Het is niet aantrekkelijk. Het is 0-0 uh, na iets meer dan 36 minuten in Utrecht. Oh ja, Ado heeft gewisseld. De al niet fitte, fitte bekker is eruit gegaan voor Elsen Hooy. Ragnar. dankjewel. Kenneth Kip Kipke-Mooi heeft de Marathon van Rotterdam gewonnen. De debutant uit Kenia finishte solo op de single. Hij liep een tijd van 2 uur, 5 minuten en 44 seconden. De Nederlandse favoriet, Khalid Shekoud, stapte in het slot van de Marathon uit... en daarom was Edwin de Vries met een veertiende plaats de beste Nederlander. Ja, geweldig. Had ik niet van tevoren gedacht. Ik kan natuurlijk verwacht dat Khalid de eerste Nederlander zou worden... En uh, ja, ik liep zelf gewoon een hele goede wedstrijd. En ik heb mijn persoonlijke record weer flink aangescherpt. Ja. Dus uh, ja, ah, man, bijna twee minuten. Ja, klopt, bijna twee minuten inderdaad. Dus een uh, hele mooie progressie. Het weer dan nog, het is vrij zonnig. Wel drijft er vooral in het westen hoge bewolking over. In Zeeland kan een spat regen vallen. Landinwaarts kan het 18 tot 23 graden worden. Er staat weinig wind. Ook morgen veel zon, maar iets minder warm. Dan wordt het 16 tot 21 graden. NPO Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. En de uitdaging komt daar hier over de tele. Ja, is een goed stel, hoor. De Pestribune. Met Margreet Rijntjes en Govert van Brakel. Goedemiddag. Hij was record international. Is dat nog steeds bij het handbal? En jarenlang vaste waarde bij Cetaria. Lambert Schuurs, goedemiddag. Fijn goedemiddag. dat je er bent. Lambert, we uh, hadden het vorige uur Robert de Hoogte, acteur. En die vertelde, hij was in Londen bij. Het punt waar een aanslag werd gepleegd met zijn toneelgroep Centrum. Je hebt ook zo'n verhaal, maar dan over je dochter. Wat is haar overkomen? Ja, anderhalf jaar geleden in Melbourne uh, was er toen ook een aanslag van iemand die een beetje uh, doorgedraaid was. En, en Demi stond daar een meter of 50 vandaan. En uh, die belde ons midden in de nacht op omdat het daar overdag was natuurlijk... maar wij wisten helemaal niet wat er aan de hand was. En uh, ze begon met de zin, ja, er is met mij niks gebeurd... maar dat was wel uh, heel indrukwekkend. En nu, nu dat weer uh, gisteren is gebeurd... is dat, uh, ja. komt er toch wel bij ons Want, het gezin terug. Ja, dochter was daar, om, om mee te doen aan de Australian open, hè? Toptennister. Ja, klopt. Ja. Dat was uh, de tweede keer dat ze daar uh, meedeed. Ja, voelde ze uh, zich ontsnapt aan een aanslag? Ja, ze liep daar eigenlijk, ze hadden een middagje vrij... dus met, met twee andere speelsters. En uh, ja, ze, het was zo'n paniek op het moment dat dat gebeurde. Dus ze werden echt een een of ander gebouw ingeduwd... en ze moesten op de grond gaan liggen. Dus het was uh, heel, heel uh, akelig voor zo'n uh, jonge, jonge meisjes. We gaan het uh, straks over jouw mooie, rijke handballoop aan hebben... En, en daarna en hoe het met jouw kinderen gaat... want dat zijn al toppers op sportgebied. Lambert Schuurs, welkom. Twitter mee met hashtag de perstribune. En we volgen uiteraard voetbal. Utrecht-Ado, daar staat het nog steeds 0-0. Parijs-Roubet. En Ron Vergouwen, uiteraard onze tv recensent Cassie Kijken. Waar heb je naar gekeken? Ron? Ja, Cassie Kijken, ja, er is een, uh, een, een opvolger voor De Wereld Draait Door, zou je kunnen zeggen. De komende maanden een nieuw programma. En ja. er is ook een opvolger voor Gerard Joling naast Gordon. En wie ja. dat is, dan vertel ik zo. Leuk. Goed, Lambert Reus. Ja. We zijn benieuwd, hè? Wat, wat verbergt hij <laughs> nog voor ons? Ja. Vroeger, handbal International. Ja, je hebt het al over je dochter gehad, tennis daar. Uh, je hebt een voetballende zoon. Uh, maar Jij, jij hebt er ooit bewust voor het handbal gekozen als sporter? Nou, ik uh, deed uh, op vrij hoog niveau paardrijden en uh, op school deden wij, uh, en dat is handbal in Limburg eigenlijk door ontstaan, op school werd heel veel gehandbald. En op school vroegen ze of ik niet een keer mee wilde doen. Ja, dat, dat ging eigenlijk in één keer zo goed dat ik uh, zelfs gestopt ben toen met paardrijden en uh, ben gaan handballen. En ik ben vrij laat, uh, pas op uh, 16-jarige leeftijd, begonnen met handbal. Ik zat... Uh, ja, binnen een jaar in het, uh, in het eerste nationale team van, uh, van Nederland. Dus ja, dat, dat ging in één keer heel goed. Dus toen ben ik eigenlijk met uh, paardrijden gestopt... en dan volledig op het handbal gericht. Ja, wat grappig is, laat begonnen met handbal... maar ook lang mee doorgegaan, hè? Want jij was al, laten we zeggen, voor sport redelijk op leeftijd... toen je nog heel actief was, tot ver in de dertig. Ja, klopt. Ja, ja, zelfs 38. in de veertig. Ja. Ja. Ja, um, het was zo dat, uh, dat uh, uiteindelijk de Lions BFC... en uh, Dat is vroeger Setaria? hè? Ja, ja. VNL. Uh, die gingen samenvoegen, ja. de eerste teams. Dan kwam een hele nieuwe trainer. En die, uh, ik was gestopt met handballen en die, die vroegen om een assistent. Toen ben ik assistent uh, geworden van die, uh, van die Rus... Ja. En toen moesten wij in het uh, voortraject een toernooi spelen. Alleen we hadden wat geblesseerde spelers. Toen zei ik nou, ik kan nog wel eventueel meedoen. Toen heb ik nog drie jaar uh, eraan ja, gepakt. Even, ja, Omdat hij vond dat het uh, best wel ja. nog kon. Nou ja, uh, Dirk Uit uh, deed gisteren bij Quickboards nog even mee... Hè, om de club uh, kampioen te maken, wat overigens mislukte. Oh, ja, ja. Nou, dat weet ik niet. Nee, maar ja, dit is gebeurd. Ja, Dirk is dus natuurlijk een heel goed ja. voorbeeld. Dat je met name door heel veel inzet. Ja. En, Gewoon door? Ja. Inderdaad. Jij noemde sport ooit het ultieme genieten. Want jij was bloedje-fanatiek. Wat was er zo ultiem genieten? Ja, die, die, die, die, uh, die voldoening die je hebt op het moment dat je prestaties kunt neerzetten. of dat nou met hardlopen is, of met, met handbal of tennis of wat dan ook. Ja, dat geeft een echt een heel, uh, heel lekker gevoel. Ja, een lekker gevoel is dat het gewoon? Ja, gewoon een lekker gevoel. Ja. <laughs> en is dat fysiek lekker of mentaal lekker? Nou ja, allebei natuurlijk. Kijk, als je een wedstrijd gespeeld hebt en uh, je, je, je hebt met je, met je teamgenoten uh, je in het zweet gewerkt om, uh, om iets te bereiken, dan, dan voel je de pijntjes en de, ja, de, de kleine problemen voel je niet meer. En kun je na, het, na de wedstrijd daar erg van genieten dat dat uh, weer achter de rug is. En ook als je lange stukken hebt gerend dan ben je fysiek natuurlijk wel heel moe. Alleen geestelijk ben je natuurlijk heel sterk op dat moment. En als je dan lekker gaat douchen, is dat een uh, aangenaam iets... De acteur Robert de Hoog vertelde net dat hij uh, toch werkt vanuit de basis onzekerheid om een rol uit te vinden. Hoe is dat met een topsporter? Is die ook onzeker als die aan een grote wedstrijd uh, moet beginnen? Nou ja, ik denk dat, er, uh, dat je met name door training jezelf kunt uh, trainen om, om zelf verzekerd te worden en om vertrouwen in jezelf te krijgen. Het is natuurlijk bij uh, sport heel makkelijk om heel snel teleurgesteld te zijn. Mag ik jou heel even onderbreken, Lammer? Er zijn ontwikkelingen in Utrecht. Ja, wel degelijk. Ja, wel degelijk. Want er staat 1-0 voor Utrecht. Zat er de laatste minuten een beetje aan te komen. We zitten nu in minuut 43. Je ziet Sander van de Streek een beetje kijken. Wat zal ik doen? Geef ik hem nog mee aan de rechterkant aan Vlieg. En dan van 16 meter besluit hij toch maar zelf te schieten. En vindt hij de rechter benedenhoek lastig gestuurd voor die nieuwe ADO-keeper voor Indy Groothuizen. Die kan er niet bij. En hij schoot zojuist nog over de lat een minuut of twee geleden van de streek. Uit een corner was dat. Die ook al ja, dichtbij toen al bij een goal. En nu is het dus raak Utrecht gezien de kansenverhouding zeg ik dan maar terecht. Maar de eerste helft is niet heel geweldig hier in Utrecht. Wel 1-0 bij Utrecht ADO. We gaan rusten. Voor anderhalve minuut. Wij zijn in gesprek met Lambert Schuurs, oud Handbal International. Over het vroeg naar je onzekerheid. Ja, nou ja goed. Uh, in sport kan natuurlijk je onzekerheid binnen een, een seconde omslaan. Omdat uh, als je een, een doelpunt tegenkrijgt of je raakt geblesseerd. Of je, ja, en dat, dat is natuurlijk in sport heel uh, duidelijk. En uh, daar moet je jezelf op trainen. En daar moet je uh, ja, heel goed mee kunnen omgaan. Lambert Schuurs, jou, jouw mooie loopbaan hebben we in wat audiogeluid dus kunnen samenvatten. <tied> Dit is Lambert Schuurs, handbalicoon in Limburg. Bekend als speler om zijn tomeloze inzet. Daar komt Schuurs weer. En weer vurmt hij zich langs de verdediging. Langs Ruud Kooi, langs Jeroen Hulscher En passeert hij Ruud Kooi in de lange hoek. En zo is na 2,5 minuut spelen in de tweede helft... de marge weer 3. in Sittards voordeel. 10 tegen 13. Sittardia wordt wederom landskampioen bij de zaalhandbouw mannen, Dan de senior, Lambert Schuurs, op beslissende momenten. 28, 25, op beslissende momenten van waarde ook in de aanval. Het is een zesde goal. De mannen van Sittardia werden gisteren in eigen huis nationaal handbalkampioen. Ja, ik denk dat als we nog meer uh, trainen en nog, nog wat langer bij elkaar zullen blijven, misschien uh, een enkele speler erbij kunnen krijgen. Denk ik dat we, dat we nog wel kunnen groeien, ja. Schuurs heeft haast. De geroutineerde, hij kijkt naar de scheidsrechter, wacht niet op het fluitje, scoort 19-20 en zegt er is nog 20 seconden te spelen. Ik, uh, ik heb me wel gestoord aan uh, de manier waarop we uh, soms trainen en waarop, uh, ja, waarop soms gespeeld werd. Ik had heel even het idee, dat had ik jongsleden maandag al bij de nederlaag uit tegen Emmen vanavond weer, dat je eigenlijk wel je schoenen heel ver weg wilde gooien en onmiddellijk wil stoppen. Ja, ik heb uh, momenten dat ik daaraan denk, ja. Klopt, heb je goed gezien. En hoe ga je daarmee om? Uh, extra rondje rennen en uh, ja, nog harder er tegenaan gaan om toch proberen uh, ja, met, met stade kampioen te gaan worden. Een mooi moment tot slot. Marco Beers knuffelt Lambert Schuurs die afscheid neemt na een indrukwekkende carrière van 28 jaar tophandbal. Ik heb een fantastische carrière gehad. Ik heb uh, alles meegemaakt. Dit is uh, natuurlijk een fantastisch voor mij. Bijna 30 jaar tophandbal. We praten eind jaren 70 tot, tot verre in de 21ste eeuw. 2007 geloof ik, nam je afscheid. Een glanzende carrière, alles meegemaakt? Niks gemist? Mm, nee, ja, voor mijn gevoel niet. Ik, uh, ik heb op een punt gestaan dat ik... Uh, kon, uh, kon kiezen om naar Duitsland te gaan. Dat is natuurlijk het summum voor iedere handballer... om uh, in een Duitse competitie te spelen. Ik had destijds contact met uh, Goemersbach. Dat was, was echt de Europese top. En, uh, maar mijn, ik werkte bij mijn vader in het bedrijf. Een uh, textieldrukkerij. En uh, voor mij was het op dat moment de keuze... Uh, ja, wil ik mijn, mijn maatschappelijke carrière uh, eraan geven... door in Duitsland te gaan handballen... of uh, ja. blijf ik in Nederland en probeer ik uh, daar het maximale eruit te halen? En ik heb in die combinatie uh, heb me heel goed kunnen vinden. Dat heb ik met het Nederlands team... Uh, goede prestaties geleverd. En uh, met Satardia en naderhand met Lions ook nog. En vind je het nog steeds een goede keuze geweest? Um, ja, Als ik nu ja. zie het uh, moderne Duitse handbal... Uh, ja, had ik toch wel uh, misschien een paar jaartjes aan mee willen, willen doen. Om te kijken hoe ver je daarin mee had kunnen gaan. Want je, we horen in een fragment jou zeggen... ja, ik heb me wel gestoord aan de manier waarop er getraind werd. Uh, wat, wat ging er niet goed in jouw ogen? Ja goed, ik ben voor mezelf uh, heel veel eisend en dat uh, ja, verwacht ik van mijn teamgenoten en ook van uh, ja, medespelers en op, op sportgebied van mijn kinderen ook. En wat deed jij dan? Nou ja, je hebt natuurlijk je basistraining, maar je moet daar buiten natuurlijk gewoon uh, veel extra trainingen doen en dat en, en dat. Heeft te maken met, met uh, conditie, met kracht, met uh, uh, mentale training. Ja, en dat... dat deden zij niet naar behoren? Nou ja, jij. kijk, um, de, de tijd is heel erg veranderd. Vijftien uh, jaar geleden was het uh, handballen ja, wa, wa, was een bijkomstigheid. En nu zie je dat het steeds belangrijker wordt. En dat er veel meer geëist wordt van spelers. En dat je veel meer moet uh, ja, opofferen om uiteindelijk op hoog niveau mee te kunnen. En werd je kwaad dan op je, op je teamgenoot? Ja. Ja, nou, ik niet zozeer kwaad, maar ik neem het, ik neem het wel iemand kwalijk... die niet maximaal uit zichzelf wil uh, halen en bij jou in het team zit. Ik vind, dan moet iemand maar teamlager gaan spelen... waar misschien de eisen wat minder hoog zijn. Uh, Want je vindt zijn. dat de ander niet zijn hand mag ophouden... en dat jij moet geven, begrijp ik. Um, ja, zoiets... Um, ik, ik, ik vind dat je met z'n allen ervoor moet ja. knokken. En met z'n allen moet gaan. En dat de een misschien wat minder is als de ander. Dat, dat is uh, normaal. Maar je moet wel het maximale proberen eruit te halen. Lambert, maar spreekt hier nu een topsporter... die geen coach nodig heeft uh, om hem scherp te krijgen? Nee, ik, ik denk... Ja, wel, jij was scherp van jezelf? Ik, ja, ik denk dat... Uh, dat, dat uh, een coach er moet zijn om je de, de, de tools te geven om te kunnen trainen, om systemen te halen, maar uiteindelijk het, het vuur wat je in je moet he, hebben om wedstrijden te spelen en te winnen ja, dat moet je uit jezelf kunnen halen als daar een trainer voor nodig is, dan denk ik dat je niet, uh, geen topsporter bent maar ja, je krijgt geen zes op een, op één uh, nee, maar de, er zijn natuurlijk genoeg jongens en uh, meisjes die, die dat vuur hebben en dat zie, je, dat, dat zie je gelijk als je ergens een hal binnenkomt, of als je Ergens op een veld staat. dan zie je precies wat de uh, ja, wat, wat echte, wat echte sporters die vanuit hun hart sporten. Maar hoe lach jij in die groep? Want als jij deze mentaliteit had en de rest niet naar jouw gevoel genoeg... Nou ja, het werkt natuurlijk gewoon zo in een groep. Op het moment dat er meer jongens zijn die die instelling hebben... dan haken de jongens die uh, dat niet hebben wel aan. Ja, is het, uh, is het andersom. Ja, dan, krijg je het, uh, dan heb je het moeilijk. En ja, ik probeerde, een... probeerde altijd iedereen mee te slepen in, in het fanatisme wat ik had. Want wat, wat was jouw sterke punt, behalve deze mentale kracht die je opbracht en het fanatisme? Ja, dat, dat, dat was mijn sterkste ja. punt. Ik was niet zo uh, technisch of tactisch. Het was uh, echt vechten ervoor en knokken met z'n allen hm. proberen iedereen bij elkaar ja. te, te houden en, en, en zorgen om samen een muur te vormen. Maar nou, wij gaven jou net een hand. Nou, dat zijn grote handen, zeg. Ja, ja, dat, ja, dat zijn grote handen. Ik bedoel, <laughs> heel, sterk, heel ja, sterk. Nee, dat klopt. Ik, ja. he, handballers gebruiken hards om die bal vast te kunnen pakken. Maar dat heb ja. ik niet nodig. Nee, nee ja, ja, ja, je houdt die bal gewoon achterloos in, in, ja. in die schoppen. Klopt. <laughs> maar ik kan me voorstellen dat he, als, als die mentaliteit voor jouw gevoel... niet nee. voldoende aanwezig is en jij daarop enorm zat aan te dringen... Dat, dat dat soms ook lastig was voor die teamgenoten. Ja, dat is ook lastig. En dat die met jou, die, die, als jij weer binnenkwam, merkte, dan merkte je dat ze nee, eventjes... Maar ja, ja dat maar dat dat is dat is voor mij de norm we hebben eh, twee jaar geleden is naar Frankrijk gegaan Luc Steins een speler bij ons een team ja, het, echt een een voorbeeld van hoe je zeg maar hoe, hoe je moet zijn als topsporter en wat je er allemaal voor over moet hebben en daar merkt hij ook soms aan dat jongens het uh, vervelend vonden dat hij zo fanatiek iedere keer weer opnieuw en ieder moment uh, traind en bezig was. Ja. En, en uh, oké, okay, dat gaat ook niet altijd goed, maar ja, het, het is wel de enige manier om uiteindelijk iets te bereiken. Ja. En wat ze over je zeiden maakt hij niet uit, want dat was nou eenmaal wat je wilde. Nee, ja. Dus, uh, hij is er wel record international ja, mee geworden, precies. natuurlijk. Ja, zo is het. Um, um... We hebben, Lambert, uh, Lambert Schuurs, een historisch sportfragment van jou opgekregen. We gaan terug naar 1999, tragische gebeurtenis. Het overlijden van tennisser Menno Oosting. Goedenavond. Tennisser Menno Oosting is de afgelopen nacht... bij een verkeersongeluk in de buurt van Antwerpen om het leven gekomen. Oosting was van Cherbourg, waar hij een toernooi had gespeeld, op weg naar huis. De tenniswereld is geschokt. In Londen, waar deze week een ATP-toernooi wordt gespeeld... stond men stil bij de dood van Menno Oosting. Alle spelers daar in Londen, onder wie Tim Henman, Goran Ivanisevic... Thomas Enquist, Richard Krajicek, kwamen de baan op. Er was een korte plechtigheid en daarbij sprak Paul Haarhuis. Ik hoop dat looking down on ons somehow. Uh, dat hij. is voor zijn vrouw en zijn kinderen taken. Hij heeft zijn. derde zoon een paar maanden Menno Oosting is 34 jaar geworden. Dat is een indrukwekkend fragment, Lambert Schuurs. Waarom kies je hiervoor? Ja. Toen gevraagd werd, wat, wat is een, een memorabel gebeuren voor jou geweest, wat je gezien hebt of gehoord. Ja, kwam dat eigenlijk het eerste in me op. Ik, ik zat toen ook, terwijl we helemaal nog niet in dat tennis, echt diep in dat tennis zaten destijds. Maar dat heeft zo'n Indruk op mij gemaakt, de jongens daar op die baan. En ja, die, die, die, die uh, Menno deden uh, her, herdenken. een week na het gebeuren. Nou, ja, dat is me echt, uh, echt bijgebleven. Maar zit er een associatie in met het ernstige ongeluk. wat je zelf hebt meegemaakt? Ja, misschien wel. Ik, ik, twee jaar daarvoor heb ik zelf een, uh, met mijn hele gezin. een zware auto-ongeluk gehad. waarbij we op de autoweg. Uh, s'nachts een paard aanreden. En dat, uh, ja, dat was. <laughs> daar zijn we heel goed van afgekomen. Zo'n paard misschien... op de hè? Ja, wij, wij gingen op vakantie uh, en uh, er was een paard uitgebroken... en die liep op de autoweg. En uh, we rijden uit het Niks uh, tegen dat paard aan met 140 kilometer per uur. Dat was in Duitsland. En uh, ja, dat paard ging dwars door onze auto heen... en die uh, kwam aan de achterkant eruit. Dus dat Ik... was vrij, uh, vrij uh, heftig. Vij. En is dat dan een life-changing event eigenlijk? Um, ja, nou ja, goed... Uh, ik, ik was toen uh, ja, in, in, de, in de toppen van mijn kunnen, persoonlijk. En uh, ik stond uh, twee maanden later, zou ook naar de Himalaya gaan om uh, 160 kilometer te rennen. En uh, daar moest ik mee doorgaan, omdat ik uh, daarvoor uh, al een jaar lang had getraind. We hebben ons toen met het gezin bij elkaar gepakt. En uh, we waren allemaal gelukkig. Uh, Heel huidig, ik, ik was de enige en Demi had een kleine beschadiging aan het hoofd. Ik had alleen mijn hele gezicht, aanzicht uh, beschadigd door de, door de ruit die langs mijn gezicht is gegaan. Uh, we hebben toen echt met het gezin gezeten. Ja, wat, wat doen we hiermee? En toen kregen we advies van onze clubarts: ga op vakantie. En we hebben toen een auto gehuurd. Ik had mijn gezicht aan één kant helemaal afgeplakt. En toen zijn we toch gewoon weer op vakantie gegaan en hebben de draad opgepakt. Ja, ook omdat we natuurlijk zelf allemaal uh, het redelijk meeviel. En heb je daar toen met elkaar heel veel over gesproken? Ja, is natuurlijk uh, heel, uh, ja, heel, uh, een hele grote impact. Voor die kinderen viel het natuurlijk mee, omdat die nog vrij jong waren. Maar mijn vrouw heeft uh, nu nog steeds moeite om, zeg maar, s'avonds auto te rijden. Ik ben wat dat betreft uh, iets, uh, ja, iets nuchterder daarin. Maar ja, hij heeft al een flinke impact in het gezin gehad. Je ziet helemaal niks meer in je gezicht, hè? Ja, nee. ja aan deze oh, kant uh, Ze je wat. Zo hebben ze uh, hebben ze hier helemaal. Om boven al... je neus, ja. Ja. ja. Dag Demi, goedemiddag. Goedemiddag. Demi, Demi je, je hebt ook al heel wat meegemaakt. We hoorden net dat auto-ongeluk. Uh, de, de aanslag in Melbourne. Ja, hoe is het met je? Ja, met mij gaat alles goed. Uh... Ja, dat zijn natuurlijk de mindere dingen die, uh, ja. die je ook meemaakt. Maar uh, ik heb toch ook wel heel veel mooie dingen voor in de plaats gekregen. En uh, nou, dat zijn ook wel de dingen waar ik, uh, waar ik aan terugdenk. En die ja. mindere dingen, dat, uh, dat probeer ik snel te vergeten. Knap. Maar uh, waar ben je nu? Uh, ik ben op het moment in Antwerpen. Voor? Dus uh, lekker kliniek uh, geven, demonstraties. Oh. Dus de periode dat ik thuis ben, uh, gewoon lekker verder gaan. Top ten natuurlijk, hè? ja vertrek volgende week naar uh, Australië ja. met uh, de Fed Cup ja de Fed Cup zeker Demi uh, je hebt voor tennis gekozen niet voor handbal begrijp ik ja dat klopt ja hoe komt dat ja dat heb ik eigenlijk uh, ja, geen idee ik begon eigenlijk op hele vroege leeftijd al met tennis ik was drie jaar oud en papa zegt wel eens: van uh, ja, een handel was te groot om in de wieg te leggen. Dus ik heb een tennisbal gegeven. En uh, ja, misschien dat het daarop begonnen ja. is. Maar in ieder geval, uh, op driejarige leeftijd, stond ik in de woonkamer samen met papa een balletje te tikken. <lacht> en die papa, dat was me er toch eentje? Want die, op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld je racket op de grond gooide bij een wedstrijd, zei hij: rondjes lopen. En dat deed je dan ook. Ja, dat weet ik nog heel goed. Ik won een toernooi, maar ik had een paar keer met mijn rechter op de grond gegooid. En uh, toen kon ik in de stromende regen buiten rondjes gaan rennen. En uh, ondanks ik het toernooi had gewonnen, stond ik, uh, liep ik wel huilend, uh, huilend rondjes. Ja. Ja. Klinkt, klinkt wel als een strenge vader? Nee, ja, ik denk uiteindelijk wel dat, uh, dat het wel uh, zeg maar het belangrijkste is is geweest in mijn leven of in mijn carrière... Hè, ...samen met mijn moeder... ...of, of, of ja, te staan waar ik nu sta... ...door gewoon inderdaad ook die aanpak te hebben gehad... ...en ik denk wel dat dat nodig is geweest. Je broer, Per, gaat bij Ajax spelen. Goedemiddag, Per. Goedemiddag. Je vader die zei, ik ben veel eisend naar mezelf. Was hij dat ook naar jou? Uh, ja, hij heeft wel uh, vaak uh, meer dingen van me verwacht dan... Uh uiteindelijk was, maar uh, ja, dat hoort er natuurlijk bij. En, uh, hij heeft natuurlijk veel geleerd in het voetbal en uh, vooral mentaliteit. Ja, per, per voetbal nu bij Fortuna. Hij heeft de afgelopen vrijdag, mening gewonnen in Deventer met 1-0 van Go Ahead, hè. dus bijna kampioen. Nog even een NEC uitspelen, natuurlijk. <laughs> Ja. ja, klopt. Nog uh, vier finales voor ons. En ja. Uh, ja, nog, de punten, nog een paar punten verdelen. En hopelijk uh, staan we voor vier wedstrijden ja. bovenaan. Per, heb jij op de drempel gestaan om voor handbal te kiezen in plaats van voor voetbal? Uh, niet voor handbal, maar wel voor uh, tennis. Op mijn uh, twaalfde heb ik uiteindelijk de beslissing genomen om uh, te gaan voetballen en uh, ja, te stoppen met tennis een ja, Demi andersom. Ja, dat begrijp ik. Ja. Ja, maar, je, maar je zus moest strafrondjes uh, ja. uh, lopen in de regen als ze iets verkeerd deed. Hoe zit het met jou, Per? Um, ja, dan kreeg ik uh, ook strafrondjes. Maar het was niet hmm. vanuit mijn vader, maar vanuit mijn trainer. Als ze goed <laughs> hadden gewonnen of uh, niet goed hadden gespeeld. Dus. Ja, want je dacht, uh, die vader die moet zich niet met me bemoeien? Er wordt hier geknikt. Ja, <laughs> Niet op die manier, maar uh, ja, bepaalde punten dat we ook uh, zelf voor beslissen. En, uh, ja, uiteindelijk heb ik uh, daarvoor gekozen om uh, het advies op te nemen, maar niet alles. Nee, maar, kijk, uit alles wat jouw vader nu verteld heeft en ook in het verleden wel heeft laten weten in kranteninterviews en radio en tv gesprekken. Het is een veel eisende man als het gaat om het leveren van de prestatie op het gebied waar je goed in bent. Heb je dat ook zo ervaren? Uh, ja, tuurlijk. Mijn vader is natuurlijk iemand die gewoon van de sport houdt... en uh, altijd wil winnen. En dat heeft hij altijd proberen over te brengen naar ons. Was jij ook niet zo ver gekomen zonder hem, denk je? Nee, tuurlijk niet. Mijn vader en ja, mijn ouders gewoon zijn het belangrijkste... wat ik hm. heb bereikt tot nu toe. En uh, ja, daar ben ik gewoon heel blij mee. Ja. Want wat is de rol van een moeder in zo'n enorm sportief gezin? Ja, mijn moeder is niet echt zo van de sport of Waar uh, nee, ik daar veel van weet. Maar uh, natuurlijk moest uh, Ja, ik was nog jong terwijl ik toch altijd veel moest trainen aan de school. En ja, zij zorgden toch dat ik daar kwam en dat mijn kleren klaar lagen. En, en Demi, hoe heb jij dat, uh, dat ervaren? Uh, wat, uh, wat je broer nu, nu, nu zegt, de rol van je moeder in dit spel van een, uh, een, een topsportfamilie? Nou ja, ik denk dat, uh, dat mama eigenlijk een, ja, vaak zeg maar de belangrijkste rol heeft gehad in het gezin. En die nog altijd om toch een bepaalde stabiliteit in het gezin te houden. Omdat iedereen natuurlijk overal naartoe moet. Uh, dan is die weg, dan is die weg. De was, ja, de was wordt gedaan, het eten wordt gemaakt. Dus ik denk dat zo ja, hm. ja mama ook gewoon heel veel ja. voor staat. Omdat uh, we ja, allemaal heel erg terug hebben. En dat uh, ja, mama altijd gewoon voor, voor ons klaar staat. Wanneer we ook thuis komen of wat er hm. gebeurt. En ik denk dat die stabiliteit in, in een gezin wel heel erg belangrijk is. En zeker ook omdat papa natuurlijk echt sportman is. Ja, ja mama dat soms misschien wat relatief weegt met, uh, ja, met bepaalde reacties na een vroeg wedstrijd of, of wat dan ook. Maar uh, ja, ik denk dat het allemaal perfect aankomt. Ja. Uh, per, nog even naar jou. Um, want jij gaat aan het eind van het seizoen toch naar Ajax, begrijp ik? Ja, dat is uh, zeker waar. Ja. Daar heb ik heel veel zin in. Ja, is dat zo? En als we, als we nu met mes op de keel zeggen... Uh, Ajax-kampioen of Fortuna-kampioen, wat zeg jij dan? Ja, ik speel natuurlijk nu bij Fortuna. Daar kies ik dan ook voor. Want uh, ja, ik wil zelf kampioen worden, maar... Ja, dus ja. Uh, daar kies ik nu voor Fortuna. Dat is de goede dat is, dat is sport, sportmentaliteit, he. Kiezen voor de club waar je nu werkt. Ja, uiteraard. Ja. Uh, <kijen> per had al eerder ja. naar Ajax gekund, maar heeft gekozen om bij Fortuna ja. te blijven. Ook omdat, dat, beetje, uh, omdat wij dat in het gezin ook uh, wemmen, ja. houden. En vast aan wat je hebt ja. en uh, daarvoor gaan. Per en Demi, bedankt dat jullie uh, ook even uh, vader en de luisteraars toe hebben gesproken. Dat, dat moeder in het spel is betrokken. Uh, Lambert Schuurster is nog een dochter. Ja, En ja, uh, hoe die heet? Flo, en die handbalt. <laughs> ja, die hebben maar iets ander niveau? Of, uh... Ja, die heeft wel het fanatisme van mij, maar ja? Uh, ja, die speelt uh, niet zo hoog. Nee, en nog even, de, de, de kleur van de namen is dus ook wel Per, Demi, Flo. Ik weet niet of het een goede volgorde is, maar het zijn aparte namen. Ja, het zijn allemaal... De, de ene is Demi Moore uh, vanaf gekomen. De andere is Flo Griffith, de hardloopster. En de andere is Perk Kalene, een oud handballer ah, uit is... Zweden. Ik wil nog heel even wat weten over die strafrondjes. <laughs> dat intrigeert. Dat meteen. intrigeert. Want uh, je hebt een dochter die kan goed uh, tennissen. Uh, en die gooit een racket op de, op, uh, de baan. En dan zegt haar vader... Je gaat strafrondjes lopen. Hoezo, Lambert? Nou, ik zal het uitleggen. Jij vindt het niet aardig van vader? Ik vind het opmerkelijk, laat ik okay. het zo zeggen. Ja, maar er zit, zit een verhaal aan vast, ja. hè? Want ik ben, ik ben natuurlijk ook heel, uh, ja, ik ben heel fanatiek. Maar heel wat wat je bij tennis ziet, heel wat heel irritant is, dat kinderen die uh, niet goed uh, iets doen, steeds met de trekker op de grond staan. Nou, uh, vragen in twee of drie jaar tijd vragen netjes van Luister Demi... dat moet je niet doen. Hè? Dat is jouw, jouw, uh, jouw tool, jouw gereedschap om te kunnen presteren. Die, dat gaat kapot op die manier. Ik zeg, wat spreken we af? Als jij uh, op de grond staat met het racket... wat wil je dan doen dat je eraan herinnerd wordt... dat, je het, uh, dat het niet goed is? Ja, ja, dat weet ik niet. Nou, dan hebben we afgesproken, iedere keer dat je met het racket staat... loop je op de baan na de wedstrijd. Of je nou gewonnen hebt of verloren loop je een rondje om het, uh, om het veld. Nou ja, dat hebben we zo afgesproken. En zo is dat gekomen. Er zitten ook geen kwade bedoelingen in. Nee, je wilde iets afleren. Nou ja, plus, plus iets voor haar duidelijk maken... dat, dat, dat, ja. dat zij eraan herinnerd wordt op het moment. Kijk, want tijdens een wedstrijd, als er emotie is is het heel logisch dat je zulke dingen doet uh, en dat kan gebeuren. Alleen je moet je wel realiseren dat het jezelf uit de wedstrijd haalt... en dat je daardoor de komende punten ook weer waarschijnlijk verliest. Nou ja, de vraag, want ik leg het op het bordje van Margreet, dat mag ik niet doen... Uh, als ik het woord onaardig gebruik, maar ik, ik, ik kan me voorstellen... dat kinderen ook denken van, potverdomme, paar, hou eens op tegen me. Ja, Per heeft dat, uh, heeft dat wel eens een paar keer gehad. Ja. Wat zegt uh, hij dan? Nou, het was een keer tijdens een jeugdwedstrijd dat hij, uh, hij de vrije trappen nam. En dat ik aan hem vroeg van, uh, Per, uh, waarom heb je die vrije trap daar geschoten? Hè? Want die ging er uiteraard niet in. Toen zegt hij tegen mij, pap, als jij het zo goed weet, ja. dan moet jij hier komen ja. zelf. Ja. Dus ik zeg, oké, okay, dan hebben we vanaf hier af afgesproken. Mm. Op het moment dat, uh, dat jij wat van mij wil weten, hoe ik mm. erover denk... Vraag je het dan ben mij. ik er voor je. En anders niet. Had en had jij... ik, ja, Ik moet ook zeggen ja. dat mijn vrouw... meer met het voetballen uh, mee is geweest. En erbij is geweest. Want ik zat natuurlijk met handballen. En vaak ook met tennissen. Dus ik heb me daar uh, ook veel minder mee bemoeid. Had jij graag een vader gehad Alla la lammert -Vuurs? Nee. Nee, helemaal <lacht> niet. Nee, God. ja... Ik, ja Misschien, uh, uh, mijn, mijn, mijn ouders waren twee, uh, die werkten dag en nacht. Dus ja, daar zit toch een beetje de, de werklust uh, natuurlijk in. En ik, uh, ik neem nu mijn kinderen ook af en toe mee naar mijn werk. Uh, maar waarom uh, zeg je nee? Nee, omdat dat niet nodig was. Nee, maar dat, dat is niet wat ik bedoel. Had jij graag zo iemand gehad die op die manier zich bemoeide met jou? Uh, nee, ja, ik, ik denk uh, nee, nee. Want uh, ik, ik had het van nature dat ik uh, op die manier was. En uh, de, Demi nodig. heeft dat ook, maar Per heeft dat al minder. Per is veel minder, uh, uh, hoe moet ik het zeggen, dat is geen doordrammer. Demi wel, en ik ook. En daar is mijn vrouw ook heel belangrijk in ons gezin. Die kan, soms gaat soms rela relativeren. En die gaat ons uh, soms terugroepen en zegt even rustig aan nu. En ja, dat, jij was al een doordrammer, dus je had geen doordrammer nodig. Daar komt het om. Ja, ja. Parijs, uh, Roubaix, Geolippens. We zijn eraan begonnen aan de kasseien. De eerste strook is al achter de rug. Zowel voor de kopgroep als voor het peloton. En meteen al schade in dat peloton. Want er was een massale valpartij. Zo'n dus beetje halverwege die grote groep. Waar je eigenlijk niet moet zitten als je aan de strook begint. Hele grote valpartij. Voornamelijk de slachtoffer Drain Thomas. De Brit die deze Parijs-Roubert rijdt. Om ook weer te testen voor de Tour. Voor die kasseien etappe naar Roubaix. Die lag daar in ieder geval ook bij Magnoet Kors. Nielsen lag erbij. En een mannetje of 30-40 zaten voor de valpartij, voor de breuk in het peloton. En die rijden nu volle bak op de volgende Kasseistrook alweer. Om in elk geval te proberen om het gat meteen te slaan met de mannen die daarachter zitten. Het allemaal eens zien wie er allemaal nog kunnen overleven op die kasseistroken. Eerder ook al wat flinke valpartijen. Nog voordat ze de stenen opdraaiden daar in Troisville. Onder andere Stefan Kuhn, de Zwitser die daar uitviel. Dat is belangrijk voor Greg van Avermaat. Want Kuhn is een goede hardrijder, een tijdrijder ook. En dat zou zou een belangrijke knecht kunnen zijn voor Greg van Avermaat. Maar die is dus in ieder geval ook uitgeschakeld... want die is al uit koers gestapt. En hetzelfde geldt ook voor Nelson Oliveira, de Portugees... die heel hard uh, ja, opzij van de weg uh, in, de, in, de, in de zijkant kwakte... Uh, nog voordat de kasseien er waren. kijk naar de tweede groep. Die probeert aansluiting weer te krijgen met dat eerste grote peloton. Het peloton trouwens dat op 5 minuten en 49 seconden rijdt van de kopgroep. Want die hebben we nog steeds, die negen man. Die zijn ongeschonden over die eerste kasseien. Heen gekeken gereden. En die hebben een voorsprong van 5 minuten en 49 op het eerste peloton. En ik denk dat die tweede groep wel weer gaat aansluiten. Want daar komen ze aan. Het gat is niet meer dan 150 meter. Maar het echte gevecht is nu begonnen met de 150 kilometer te koersen. Door naar het groene gras in Utrecht tegen Ado. Ragnar Niemeijer tweede helft is alweer even aan de gang. 4,5 minuut 1-0 Utrecht. Dat doelpunt van Sander van der Streek alweer nummer 9 voor van der Streek. Half mens, half fenomeen bijna. Want wat doet hij het goed in zijn eerste jaar bij FC Utrecht. Balbezit voor Utrecht. Bal gaat over de zijlijn. Willem Jansen gaat gooien. Meter of, nou wat is het, 15 voor de middenlijn. Linkerkant van het veld. Jansen de captain van Utrecht speelt zijn 400ste duel in het Nederlandse betaalde voetbal. Het is nog altijd wat stil. ...in de Galgewaard. Het heeft natuurlijk ook te maken met het ontbreken van de ado-aanhang. Overigens uh, hadden die ook wat moois in petto. Die zouden knuffels meenemen voor zo'n 50 kinderen uit het WKZ hier op de Uithof. Hier achter mij uh, flink zieke kinderen die de Rutte met de spelersbus zijn opgehaald. Ja, die knuffels zijn dus ergens tussen Den Haag en Utrecht blijven hangen. Omdat na die rellen van gisteren de supporters niet, uh, niet welkom zijn. Onderschepping van Immers op het middenveld. Kerk pakt het wat te licht op. Die kreeg overigens geel... Paas van Immers is dan weer voor Willem Jansen op de Utrecht helft. Maar die kreeg geel. Overtreding op de ADO helft niet heel erg nodig. Beetje dommig misschien wel van haken een beetje. En kreeg geel en is geschorst voor die hele belangrijke wedstrijd om plek 4. Volgende week in de Kuip. Feyenoord-Utrecht. Hier is het 1-0. We hebben nog weinig gezien van ADO in dit duel aanvallen. Het wordt tijd dat de voorhoede zich gaat laten zien. Dit baasje komt niet aan bij Utrecht. Het blijft 1-0. Lambert Schuurs, jarenlang, wat zeg ik, decennia lang tophandballer van Nederland, international en bij zijn, club, uh, zijn clubs, onder andere Citalia VNL. Maar je liet net al even de Himalaya vallen in het kader van het ongeluk dat jullie op de autobaan met dat paard door de auto heen is overkomen. En toen zei ik, bereidde mij voor op een, een loop in de Himalaya. Wat is dat voor loop? Ja, ik doe, uh, ik doe al uh, sinds jaren doe ik, uh, ultralopen. Dus dat zijn eigenlijk de afstanden verder als uh, 42 kilometer. Dus verder als een marathon. En daar. Uh, ja, wat ik... heet? 200 kilometer? Ja, dus da dan, <laughs> dan doe je. Uh, 4,5 marathon. Ja, en dan, daar bereid je heel lang op voor. En dan uh, doe ik uh, regelmatig uh, wedstrijden mee. Lijkt het je wat, Goverd? <laughs> nou ja, ik vind de marathon al vermoeiend. Dus laat staan vier keer achter elkaar. Want dat is heel dat is spektakel natuurlijk. Maar waarom moet je daarvoor naar de Himalaya? Nou ja, dat zijn georganiseerde uh, ja, zeg maar, uh, wedstrijden. En ja. Er is een heel, uh, heel boekwerk waar allemaal uh, van zulke wedstrijden in staan. En daar is het leuk om te kijken. De combinatie van avontuur en, uh, en, en sport. En wat voor avontuur <laughs> maak je dan mee? Ja, je komt natuurlijk in een omgeving waar je als toerist niet naartoe gaat. En dat, is, uh, ja, dat, en dat wordt georganiseerd uh, meestal gekoppeld aan een goed doel. Hè. Dus uh, ik, ik ben ook in Mali geweest, bijvoorbeeld, samen met Hand Frenke. En waar kom je dan? Waar, waar toeristen niet komen? Ja, dan kom je echt in de, echt in de binnenlanden van, van de landen. En dan ga je over uh, paden en we, uh, weggetjes... Uh, ja, waar je niet met een auto of een motor kunt komen. Omschrijfjes? Ja, in de Himalaya loop je over een uh, kam van een berg... met uh, 500 meter naar rechts, 500 meter naar, naar links uh, afgronden. Ja, dat is echt, uh, echt uh, fantastisch. En dan om, uh, gewoon door? Verstand op nul en uh, lopen. Maar, maar wat gebeurt er dan met je geest? Want ik bedoel, ja, verstand op nul en lopen, maar... Ja, je, je, je, je traint daar natuurlijk veel voor. Hè. Dan, dan praat ik over 150 kilometer per ja. week uh, rennen. En dan ja, raak je in een soort trance. En dan uh, is het is een beetje ook een verslaving. Hè. De, die afstanden ja, lopen. Ja, want je hersens maken een stofje los waardoor die verslaving ontstaat. Ja. Hè. Dat begrijp klopt. ik. Althans uit de marathonwereld. Nou. Ja, klopt. En daar ja, heb ik echt last van. Ik, ja. kan, ik kan eigenlijk niet zonder, uh, zonder lopen. Vanmorgen ben ik ook uh, om, uh, om zes uur ben ik gaan lopen. Tot acht uur. En uh, ja, dat moet gewoon. Hè. Ik bedoel, kan niet uh, zeggen: van dat doe ik vandaag eens niet. Ik moet, uh, moet lopen. En dan is het hoofd leeg. Ja, je kunt, uh, ik kan heel goed tijdens het lopen uh, goed nadenken... over alles wat, uh, wat uh, nog gedaan moet worden. Oh nee, maar of... dat is niet leeg, hè Lambert? Dat is hartstikke vol. <laughs> <laughs> oh, we gaan eens even naar Utrecht. Zo. Gelijkmaker van Zo. Johnson. Het was al stil, maar het is nog net een tikje stiller in de gal gewaard. Hij profiteert van een goede bal van Meijers aan de linkerkant. Komt links in dat strafschopgebied van Utrecht uit. En dan kan hij de 1-1 dus binnenschieten, ook omdat Lewin daaruit glijdt. Wacht hij nog... Nog eventjes en dan hard en droog geschoten door ja, Johnson. Oh, paar, Hij uh, maakte doen. al zeven van de laatste elf doelpunten. Dit is weer een goal, de dertiende van Johnson. Huh? Ja, Utrecht laat dat ook wel een beetje gebeuren allemaal. Denkt denk misschien dat het met die 1-0 al in veilige haven is. Maar dat is het dus niet. En na bijna tien minuten in de tweede helft beginnen we eigenlijk gewoon weer opnieuw. Het is uh, Lewin. Nee, ik hoef geen worst, meneer. Er komt altijd zo'n meneer met huh? worst langs. Maar we staan even, even over <laughs> vandaag. Het is 1-1. Ja, daar heb ik wel een grapje. Over. Mag ik dat vertellen even, Govert? Of... Ja, als kort is wel. Nou, heel kort. Het is altijd wel geestig. Hè? Die man komt altijd met worsten in dit stadion. Ik heb het ooit al eerder verteld. En dan roepen ze al dat het warm is. Roepen ze dan, uh, heeft u... Nou ja, ik vertel het je later een keer. Het, gaat, het is een lang verhaal. Nee, joh, maar nu ja. willen we ze ook. Nou, hij komt dan swinters en dan roepen ze... Heeft u ijs? He, want dat heeft hij dan zomers. En zomers komt hij met ijs. En dan roepen ze altijd, heeft u geen borst? Nou ja. Het ja, ja. ja, is Het is ja. ja, een beetje afgeleid nu wel. wel. Van, als je op de, op de de tribune zit, het. is het heel grappig. Ach, nou. Ik uh, zal me nooit met dit soort uitspraken laten verleiden. Geef niks. Blijf Ik het doen. Op. Blijf het, Ik het proberen. leuk verhaal, <laughs> Ja, dank je. Heel leuk. 1-1. Ja. Ja. Ja. Goed zo. 1-1. Ja, nou ja, dat is niks aan me te trouwens. We gaan Europa eind, als we nu opletten. Lijstjes in je hoofd hadden we het over. Tijdens het rennen. Lijstjes Nee, ja, maar ja, goed, ik, bedoel, ik, had, ik heb een druk uh, zakenleven, een bedrijf. Uh, ja, want je hebt het overgenomen van je vader, blijkbaar? Ja, kinderen die. Ja, heb ik nu niet meer. Hè, maar de kinderen natuurlijk die met, uh, met sport bezig zijn. Uh, ja, gewoon het handballen. Ja, dan heb je toch uh, ja. dingen waar je aan kunt denken. En dat, ja. tijdens het lopen kun je dat makkelijk uh, overal een plaats geven. Mooi. Geen tijd voor Max, hoor ik. <lacht> nou, we gaan kijken met uh, Ronke Kijken met Ron Vergangen. Ja, Ron. Tijd voor Max. Tijd voor Max. Ja, ja, er is heel veel over geschreven afgelopen week. Tijd voor Max heeft uh, ja. de, het, het, het, het tijdstip van de wereld daardoor uh, zes weken in zijn bezit. Uh, daar was nog wel veel over ja, te doen. NPO 1, het werd dat ook. ja precies, want ja. even voor de mensen die het dan gemist hebben. De nieuwe talkshow die in de zomer, uh, of zes maanden per jaar, de wereldrijd door gaat vervangen van Margriet van der Linnen, ja. was oh, nog ja. niet af, wordt gezegd. Oh. Ik ben er dan heel benieuwd naar, wat is er dan nog niet af? Is ja, het decor inderdaad. nog niet af? Is Margriet nog niet af? Is ma <laughs> maar goed, uh, uh, ze hebben al omroep Max gevraagd, help ons uit de brand. Zeven uh, ja. uur. Uh, dan gaan we dus uh, Tijd voor Max uitzenden? Ja, en daar, nou ja, daar zijn de meningen nogal over verdeeld. Uh, de ene helft die vindt het niks, de andere helft vindt het uh, fantastisch. Allereerst de DWDD-fans die Tijd voor Max te traag vinden, te oppervlakkig, te oudbollig. Mm. Nou, dan moet ik toch zeggen, nou, Sibrand Niessen, de presentator, die past zich wel snel aan. Want een van zijn gasten, Bart Schabot deze week, toch niet de meest trage prater, die was naar de mening van Sibrand nog steeds te lang van stof. Wat, wat zou je vanavond hebben gedaan als je in het theater had? Nou, zag, ik zou van, vanochtend een. In een korte versie, hè? korte versie? Ja. Oh. hij oh. artikel voor Ja. En dan zijn er tijd voor Max-fans. Die vinden het juist fijn dat er om zeven uur nu eindelijk een show is... die onderwerpen op een wat rustigere en toegankelijkere manier behandelt. Ja, je zakje friet op de banken, lekker kijken op de Precies. Gemak... Nou, en ook wat meer respect. Want uh, nou, onder andere zanger Jamai was de gast. Uh, luister even oh. hoe Jamai Martine van Os aansprak. Het mag duidelijk zijn dat als ik een liedje zing, een liefdesliedje zing... dat het in mijn geval gaat over een man. Mm. Maar als, als u luistert, dan wil ik dat... U? Ja, dat ja, Dat zegt hij toch niet tegen Matthijs van Nieuwkerk, denk ik? Nee. nee. Ja. En dan is de vraag van, is het nou beter of slechter dan uh, De Wereld door? Ja, Ik vind gewoon, het is voor een ander, ander publiek gemaakt. Uh, je kunt het eigenlijk ook niet vergelijken. Dus uh, ik vind het een goed programma. Misschien past het wel beter om vijf uur dan om zeven uur. Maar Tijd voor Max is gewoon een goed programma. En nou ja, het AD had bijvoorbeeld deze week een, een, een poll op de site. Er werd heel veel op gestemd. En daar kwam toch uit dat een ruime meerderheid van de stemmers zegt... Tijd voor Max is een verademing in vergelijking met de wereld draait door. Ik vind trouwens wel armoede dat nu om vijf uur s middags waar normaal Tijd voor Max zit, dat er nu herhalingen... Worden uitgezonden van, van oude uh, programma's. Ik zeg van ja, neem die kijkers ook een beetje serieus. NPO. Zorg dat er dan ook een andere omroep op dat tijdstip een mooi vervangend programma. Kun je het ma maakt. De tijd van Max deel 1 en 2 maken? Is ook nog een optie, geloof ik. Is ook een optie, ja, waarom? Maar niet? jij hebt laten uitzoeken wat voor soort mensen kijken. Toch? Zeker, ja. Cassie, kijkcijferanalyse. Ja, dan duiken we er ook even goed in. Hè? Ja, daar geniet je ja, van. Precies, ja, precies. Nou, kijk eens even, expert Robert Muurling. Die heeft mij, Robin Muurling die heeft ons ermee geholpen. Nou, Even tijd voor Max. Afgelopen week, het gemiddelde was 900.000 kijkers. Nou, dat is een prachtig aantal. Wel even in vergelijking maar met... gesproken, inderdaad. De, de week daarvoor zat de wereld Rijdoor door en nog. Toen keken er uh, ruim 1,1 miljoen mensen. Uh, dus het, nou, het zijn ongeveer 250.000 kijkers uh, minder... Het weer was overigens niet anders. Want anders zou je nog kunnen nee. zeggen, nou, het was lekkerder weer deze week. Dat was, dat was niet van toepassing in ieder geval. Nou, dan wie kijken er? Nou, de, van, uh, uh, want zijn die 250.000 DWD-kijkers ergens anders naartoe gegaan? Naar een andere zender? Nee. nee, opvallend. Er is geen enkele concurrerende zender die profijt heeft van het feit... dat nu tijd voor Max op dat tijdstip zit. Dat er wordt gewoon minder tv gekeken deze week. Oh. Toch dat weer. To nou, misschien <laughs> toch wel, inderdaad. Ja. Ja, Soms vind je het ook eens fijn om bijvoorbeeld... omdat je omdat het er niet op is dat je het niet hoeft te kijken. <laughs> dat je het ook niks meest. Ja, dat kan ook inderdaad. Wat mensen overigens niet moeten onderschatten, het is ontzettend belangrijk wie er of hoeveel mensen er naar het sportjournaal kijken voor de Wereldrijd Door of Tijd voor Max. Want de, kijkers, de mensen die daarna kijken, die ja. kijken over het algemeen ook naar het programma wat daarna komt. Dus dat uh, is belangrijk. En het is wel opvallend dat bij Tijd voor Max zijn er heel veel instromers, om het zo maar te zeggen, om half acht. Als het programma binnenste buiten, dus een lifestyle programma, om half acht is afgelopen, dan gaan er naar heel veel mensen naar Tijd voor Max kijken. En dat mm. gebeurde bij de wereld daardoor minder. Kijk, okay, dat zijn van die ja, leuke reitjes, weetjes. Ja. Nog meer leuke weetjes? Ja, dan zeker nog. Nou, de, de Wereld Draait Door is niet heel verwonderlijk. Heeft een iets jonger publiek. Maar let op, de Wereld Draait Door heeft nog steeds... 75% van de kijkers is ouder dan 50 jaar. Dus het is niet zo dat de DWD de, de Deen opeens heel veel jonge kijkers had. Uh, bij Tijd voor Max kijkt er overigens... Uh, is 90% van de kijkers 50 plus... Dus dat is toch ook weer een verschilletje. En bij Tijd voor Max kijken er iets meer mensen die op het platteland wonen. En in de wereld daardoor, uh, nou De mensen die daar naar kijken komen vooral uit de steden. Ja, het is eigenlijk precies wat je verwacht, hè? Het, ja, het is, het, het is wat dat betreft ook weer niet heel opvallend. En mannen vrouwen hebben, is dat nog onderzocht? Nou, het is wel opvallend dat er vooral heel veel uh, uh, mannelijke kijkers zijn afgehaakt. Die naar de wereld daardoor kijken. De vrouwen die zijn ook gewoon bij Tijd voor Max blijven hangen. Dus er kijken iets meer vrouwen naar, uh, naar Tijd voor Max, wat dat betreft. En het, het muzikale optreden aan het einde. Ja, er wordt vaak gezegd uh, veel kijkers zappen weg. Dat is inderdaad zo. De laatste tien minuten zappen er altijd tienduizenden kijkers weg. Dat was bij De, de Wereldrijd Door zo. dus ook bij Tijd voor Max zo. Ja, maar misschien dat er op een ander net iets, iets nog leukers begint. Ja, nou ja, bijvoorbeeld... Uh, Wat ik me niet kan voorstellen. Uh, uh, ja, ja, inderdaad. Jij wilde naar Gordon toe praten, of niet? Nieuw programma. Ik. <laughs> ja, <ik lacht> een bruggetje. Ik heb het al aangekondigd. <lacht> he, ja. uh, Go, uh, Gordon die had altijd een programma met Gerard Joling. De lach of ik Gerrit nou, Gerard die kon even niet. Of Ach. Gordon wilde even iemand anders naast zich. En nu vormt hij een nieuw duo met... Estelle Cruijff. S Stel Kruijf ja. inderdaad, het nichtje van het Johan, ja. de ex van Ruud Gullit en van Badder Hari. Ja, van eh, en, niet? en het feit dat ze de Amsterdamse PC-hoofd, dankzij haar kooplust de crisis, goed heeft laten komen. In het programma Weg ermee gaan ze op low budget vakantie met onbekende Nederlanders. En dan is de lol voor de kijker klagende divas. Ah, nou, het is een beetje een slap aftreksel van Gerig Hoor. Maar Estelle durft wel te spelen met alle vooroordelen die over haar de ronde doen. Nou, we gaan voor heel weinig geld gaan we op reis. Ik denk dat als we gewoon steeds Dubai in ons gedachten houden, dat we er doorheen komen. Ja, ik hoop dat dat gewoon op ons lijstje komt te staan. Nou, dat is geen low budget. Dat kan, het kan wel. Dubai low budget is voor jou 18.000 euro per dag. Dat kan niet. <lacht> nou, je hebt slechter gelegen, denk ik. Ja. ja. Welk bureau was dat? <lacht> oh, ga jij lekker badden erboven? Of niet? Dus dat voetballen was eigenlijk bijzaak Ja, ja eerst instantie wel, ja. wel ja. Net als bij jou, zeg maar. <laughs> Bijstandszaak. <laughs> Nou, Govertje moest wel lachen. Nou ja, ja, weet je het allemaal. Maar goed. Maar ze lacht vooral om hem, toch? Ja, nou, dat is zelf ook heel adrem. Dat moet ik wel haar nageven, als de grappen tenminste niet van tevoren bedacht zijn. Luister even mee naar hoe adrem Estelle dan is. Maar haar zag eruit als een dijving. Daar was ik helemaal niet blij mee. Als die het niet doet, hebben we echt een probleem. Het moest even warm worden. Moet je dan niet een natte handdoek erop leggen? Jij hebt het gedaan, want ik heb het zo koud gehad. Het schat koud. Bij mij hangen ze het vlees op in die kamer. Maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zelfs mijn parfum was bevroren. Ja, we gaan uh, een dropping doen. Ik krijg een platte grond mee. Hoop, moeten we mee. thuis komen? Ja, dat hoop ik wel. Als ik van mij is voor, gebruik niet mijn profielfoto, want er zitten zoveel veel te Dat vereen. herken ik nog meer. Mee. Sorry, mijn zoon's me. Nou, jij hebt tenminste nog iemand die FaceTime. Kijk, je moet gewoon elke dag Uber bestellen. Staat er elke dag iemand voor je deur? Ja, dat is een geest. Ja, op, ja. Nee. ik moest een paar keer grinken, absoluut. Ja. Maar uh, ja, afrondend. Ik denk toch wel dat dit soort klaagsoops, om, zo, om ze zomaar te noemen... nu toch onderhand wel uitgewerkt zijn. Dus uh, misschien moeten ze iets nieuws verzinnen. Want zijn, uh, hoe, hoe scoort het? Nou, het wordt wel minder goed bekeken dan Geer en Goor. Dat uh, had altijd wel meer dan een miljoen kijkers. Nu 800.000 kijkers, nog steeds een mooi aantal. Maar uh, ja, te, te Geer en Goor was toch het ideale duo natuurlijk. En je momentje nog, hè? Ja, tv-moment van de week. Ja, ongelofelijke tv bij Pau deze week... Theatermaker George van der Houts, die ik noem maar altijd heel leuk vindt... Uh, ja, die heeft zichzelf, maar toch ook een beetje de redactie van Pau voor de schut gezet door een ongelofelijke complottheorie... over 9-11 te verkondigen. Zijn die toestellen die torens ingevlogen? Er zijn uh, toestellen die torens ingevlogen, maar of dat de uh, gekaapte verkeersvliegtuigen zijn geweest, dat is uh, de grote vraag. Want wat denk jij dan dat het is? Dat kunnen heel goed drones zijn geweest, er waren al sinds 1962 plannen lagen klaar. D drones? Dus, uh, dat die nemen de plek in van het... Onbemande na, dat toestellen? Daar, om, de, dat kon in 1962 nee? al. Maar denk je dat dat zo is? Uh, nee, daar moet onderzoek naar gedaan worden. Ja, waarom wordt zo iemand een podium gegeven, zou ik zeggen. Ook wel grappig trouwens. George heeft ooit uh, de slimste mensen de quiz, gevonden, uh, gewonnen. Iemand die die quiz ook won, Scha Sander Schimmelpennink van Quote... die liet weten zijn slimste bokaal uh, van de schoorsteenmantel te halen... want die is in één klap waardeloos geworden. Dankjewel, Ron. Ron van Gouwen. Lambert Schuurs, uh, bij, bij jou in Limburg voor de deur de, de Goldrace natuurlijk. Hè? Is volgende ja, week volgende al? week. ja, ja tot... Ga je kijken? Ben jij een kijker? Uh, ja, binnen? ik vind dat altijd leuk om te gaan. Ja. Ja? Ik heb toevallig een vriend uh, die bij de Amstel Gold uh, is, werkt. En daar kan ik vaak uh, mooie plaatjes oh, ja. krijgen. En waar ga je staan dan? Want je moet ook een goed plekje hebben natuurlijk. Um... Ja, ik probeer, uh, probeer door uh, naar wat uh, de Kouberg en dan bij de finish. Nou uh, ja, binnendoor ja. naar de Kouberg, ja. dat gaat niet lukken, toch? Ja, als je, nou, de wegen als je weet, zaterdag weggaat. Als je de wegen weet Maar je weet, hebt wel. in de bolide van Jos Verstappen gezeten en gereden zelfs. Maar ja, kom je klopt. niet over de Kouberg. Hoe hard? Ja, ik denk dat dat... Ik was te, te, te nerveus om naar de kilometers te kijken. Nee maar toch, maar heb je niet gekeken? Dat gaat wel uh, boven de 250 oh, kilometer. Zo. Maar nee. heb je zelf aan het stuur ook gezegd? Ja, ik heb het... een cursus gedaan, uiteindelijk uh, heb ik uh, vier rondjes op Spa-Francorchamps gereden met die auto. En was echt een uh, onvoorstelbaar uh, genot. Ja, was het een genot? Ja, is echt, uh, echt onvoorstelbaar. Ja, waarom? Nou, realiseren dat... Uh, hè, straks vertrekken de jongens weer... dat die met, uh, met 18 bolides uh, zo'n bocht ingaan. Als je dan alleen al op de baan zit en in zo'n auto... dan lijkt het al, uh, lijkt het al heel wat. Hè? Was het ook iets voor je geweest, Grand Prix? Nee, ik ben te veel te groot. Ja, je bent lang. Ja, ja, je bent lang. Je bent nu bij Lions assistent, hè? Ja, klopt. Blijf je dat? Is dat uh... Uh, ja, in principe wel. Ja. We hebben wel daar ook al over gesproken. Uh, ja, De groep die we volgend jaar krijgen is uh, Beren Sterk, denk ik. En uh, we hebben een aantal spelers die van ons zijn, die komen terug. Dus we gaan een goed seizoen tegemoet. Lambert Schuurs, dank dat je hier was. Goeie reis terug naar Limburg. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. En veel plezier met de handbalwereld en met die, die sport en de kinderen. En met langs de lijn Zo is het. Goedemiddag. Tot volgende week. Dat ging heel even mis. Uit het rijke bloeperarchief van de Nederlandse radio. Is dit ook, want dat, dat, dat is natuurlijk ook zo'n ding. Hè, van dat Veel artiesten zeggen dat ook wel. Vrouwelijke artiesten zeggen: van, ja, wij worden veel sneller op ons uiterlijk bijvoorbeeld beoordeeld dan mannen. En wordt veel minder naar onze muziek gelijk gekeken. Um, ja, dat. Dat is wel zo. Ik denk dat vrouwen gewoon vast moeten houden aan hun eigen waarden. Uh, hun muziek moeten maken, eruit moeten zien zoals ze eruit willen zien. En door moeten gaan. Het wordt er niet duidelijker op zo. <laughs> op deze manier. Ah, ja. Nou. De Perstribune. Een programma van Max.